Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland breidt de aanvallen in Oekraïne weer verder uit. Met name in het oosten, zegt een Oekraïense generaal. Rusland zou gebieden zoals Charkov weer willen heroveren met zwaar geschut zoals tanks. De Russen zouden ook slangeneiland, dat net weer in handen is van Oekraïne, hebben gebombardeerd met fosfor. Dat is een chemisch spul dat onder meer voor heftige brandwonden zorgt. Een Amerikaans hulpteam is na een tussenstop op Schiphol 18 tassen met medische spullen voor Oekraïne kwijtgeraakt. De groep Amerikanen kwam aan in Polen zonder bagage. Er wordt onderzocht waar de spullen nu zijn. Op Schiphol liggen al dagen koffers onbeheerd. Dat komt volgens de luchthaven door een storing. En de tweede etappe van de Tour de France is begonnen. Die gaat opnieuw door Denemarken. En het gaat nu vooral over één specifieke brug waar de wielrenners overheen moeten, zegt commentator Gio Lippens. Wel nou, vandaag is het inderdaad nog wel interessant dat ze de laatste 20 kilometer over een brug moeten, over de grote beltbrug. En dat is een hangbrug van 18 kilometer. Ja, daar staat altijd wind. Alleen de wind komt net uit de verkeerde hoek, uit het zuidwesten. En dat betekent dat ze hem eigenlijk schuin tegen hebben. En dat is niet ideaal voor waaien. Dus je moet hem eigenlijk echt van opzij hebben of schuin van achter. Na de is het nog drie kilometer tot de finish. En een bijzondere dag gisteren in Zwitserland. Daar was namelijk dit te horen. Want het homohuwelijk is gelegaliseerd in Zwitserland. De stellen mogen nu officieel trouwen... en krijgen dezelfde rechten als hetero-koppels. En dat werd hoog tijd, vindt deze man die net getrouwd is. Het is heel wichtig voor ons dat Bier. We... Uh, Gelijkgesteld zijn. Dat we wie alle anderen behandeld werden. Ja, het is heel belangrijk dat we nu net zo worden behandeld als andere stellen, zegt hij. Tweederde van de Zwitsers vindt dat trouwens ook. Dat bleek uit een referendum vorig jaar. Het weer nog: het is zonnig en het blijft droog. En het is maximaal 26 graden. Dit is even de Hart van de ANWB.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 het komen uur weer een hoop mooie oud Hollandstalige muziek. En als eerste, Josefina Johanna, roepnaam Fien de Geboren in Amsterdam op 2 februari 1898 en al daar overleden... Op 23 april 1965 was ze een Nederlandse actrice en cabaretier. En ze werd voor de oorlog meest aangeduid als Finkje de Lamar. En Josephine Johanna werd in het geboorteregister van Amsterdam ingeschreven... als kind van het 17-jarige revue-meisje Classina Margrethe Klopper en een onbekende man. En bij het huwelijk van Sien, zoals ze werd genoemd met Napoleon de Lamar... anderhalf jaar later erkende deze Josephine als zijn kind...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 Is het op de wereld zo vrolijk, gezellig en oorlijk? Waar heb je op de hele aardbal meer plezier? Reuze keef en plezier. Waar wippelen de mooie rokken, waar krullen de lakken. Waar is de gehaaide kleed en waar heb je de putten met een viertje zit. In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn we al even gek, want er zal het hart van God laten slaan. In de Jordaan, in onze enige Als een slingar gaat draaien, en dan kan je het zien zwaaien. Dan kan je onze weddenag eens van katoen, en eerst een klaarstipsie doen. Waar leer je het Amsterdam maar pas kennen, en waar ga je aan waar, waar, je geen blauwe zwam, en waar begint de harde klop van Amsterdam? Hey. Onze enige Jordaan Op die ene kleine plek Zijn we leuven gek Want er zal het hart van moeten blijven staan.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 Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein, maar niet van Rembrandt van Rijn. Ik kijk in schatten en stegen bij stormen bij regen of er inbrekers zijn. En doet er soms eentje een beetje verdacht, dan lever ik hem al veranderd, Vijfmaal, Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein, maar niet van Rembrandt van Rijn. Als iedereen naar het bed toe gaat Ga ik met mijn oude hond op straat En controleer wel duizend keer Of er ergens soms een deur bestaat Dan krijg ik na het slot En is dat dan kapot Dan maak ik om die deuren bij je boven. En roep uit de vette. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein, Nee, niet van Rembrandt van Rijn Ik kijk in sloppen en stegen bij stormen en beregen Of er inbrekers zijn En doet er soms eentje een beetje verdacht Dan lever ik hem over aan de vijfmalig Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtplein, Maar niet van Rembrandt van Rijn We zijn hem afgelopen en we dagelijks schrijven midden in de nacht. Oh, dank u. Ik ben de nacht van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 Ja, zo'n vriend had ik in het leven, die ik nimmer meer vergeet. We waren altijd samen en deelden lief en leef. Hij vond de dood toen hij me redden wou. Dat was een vriend, hij bleef me altijd trouw. Kameraden, wij zijn kameraden.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 Ze zijn alweer wat van plan en het komt erop aan dat we tijdig deze aanslag zien te keren. Het piramid wat zo vaak als onschuldig vermaakt ons bekoord heeft, dat willen ze veren. Als van Damsterdams grachten het piramid verdwijnt. Wanneer nooit in onze oren de geest van heden ons werkelijk dat ontnam, stierf weer een brokje poëzie van Amsterdam. schijnt er eens over dat zo'n orgel zo klaagt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 We klapper, klapper melk met suiker, want iets anders lust. Gebleven. Ze is nu 18 jaar Een jongen is gekomen En hij houdt veel van haar Doch als hij met haar uitgaat Is hij niet erg content Steeds als hij om een kus vraagt, Zegt zij op dat moment Ik wil klappen, klapper melk met suiker Want iets anders wil ik niet Ik wil klappen, klapper melk met suiker Appenzot of limonade, thee en koffie laat zij staan. En chocolademak of oranjade, smaak en haar als leverkraai. Ik wil klapper, klapper, melk met suiker, want iets anders wil ik. Van de soldaten, er zit ratskug en wonen in de lucht. Want barst ons een gezicht, Europa is ontvlucht. Dus ook ons kleine Nederland waakt moedig voor zijn plicht. Ons optimisme heeft ons niet verlaten, geen Nederlander slaakt een droeve zucht. We werken alle mee, te land en ook ter zee. Rijnparm en rijdt nu in praktijk ons vierje, mentje en En we willen ons landje vrij, dus dienen dat voor erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want zeggen ze sergeant-major, ons de verlof pas voor. Zegt heel dank je wel en we gaan er fijn vandoor. Twee maal 24 een uur. vrij van en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 Wij dienen zonder morgen of gemok. Van grens tot aan het strand, maar ergens in ons land Een dappere schaar van zes en klaar voor Nederlands dierburghand En we willen ons landje vrij, dus dienen dat woord erbij Maar als we met verlof gaan zijn, we als een kind zo blij Want let me zelfs major ons de verlof pas voor het Zegt hele stel ik dank je wel en we gaan er mee vandoor Twee maal 24 uur, vrij van machtsen en van macht, langer dan de feest niet duren, want dan roept de vlecht geef af.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 U luistert naar Zandwoord Uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Calypso ai, Calypso ai, Calypso Italiano. Calypso si, Calypso C, Calypso Calepso Siciliano. Calypso ai, Calypso ai, Calypso Italiano.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 So, Siciliano, Italiano, Siciliano. Sisi. Ik zou honderd willen worden.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 Ik zou best honderd willen worden. Jazeker. Of was het alleen maar om te zien of er rondvaartbootjes komen. Ja, op de Maan of op Venus misschien. Weet je veel? Huh? Ik zou honderd willen worden om erbij te mogen zijn als de me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 Dat uh, opgestart was in 1972 uit Arnhem... met uh, onder andere Henk Piclet, Pleket moet ik zeggen... en Frans van Londen. En afhankelijk waren ze gespecialiseerd in oud-Hollandse zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse snambels niet bekend... maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. Bekende nummers van de havenzangers zijn... Uh, onder andere Greetje uit de polder uit 1979... Daarbij de waterkant ook uit 1979... En beide zijn oorspronkelijk van de Eddie Christiani. Snachts na twee kennen we allemaal, 1983. En trouw niet voor je 40 bent. Dat was in 1987. En dat was weer een oorspronkelijk nummer van het Lowland Trio. En O Mona, 1987. U hoort ze nu, de havenzangers met een face medley. Dat begint met, vogeltje, wat zing je vroeg? Is gisteren weer eens uit de hand gelopen? Het kwam als altijd heerlijk onverwacht.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 Het tweede vers gaat roelala, roelala, Het tweede vers gaat roelala, In Afrika gaat moederdag toch niet zo snel voorbij. Want ieder die een moeder heeft, die heeft drie dagen vrij. Hola, oomba, oomba, oomba, oomba, Die heeft die dagen vrij? Al die bloesjes en ze Dat bennen van die mooie dingen Zonder koelmest te ruimen Leven de peren en de pruimen Al die bloesjes en ze Dat bende van die mooie dingen Dingen. Zonder koelmest te ruimen, leven de peren en de pruimen. Wat is het zwaar, wat is het zwaar, te moeten drinken aan de waar En is het drinken niet zo zwaar, dan is het ook geen goede baar.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 Dat is niet meer te stoppen O la di o di o O la di Hi o di -hi di O di Hi di O je heten Dat ben ik vergeten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 We zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Prost, pros, Bros, bos, kamerad, pros, pros. Kamerad, pros, pros, pros, pros, pros, pros. We nemen er nog eentje, daarom pros. Pros, pros, kamerad, pros, pros, kamerad. Pros, pros, pros, pros, pros. We nemen er nog eentje, daarom pros.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Maatschappij vreugde in te leven, zet de zorgen aan de kant.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 Wat niemand kan geven, heb je zelf toch in de hand. Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd. Want schep vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant. Want er is geen werkeloze die niet aan de slag wil gaan in een goede baan. Want het is uit den boze voor de gift in de rij te staan. Want dat we een vletig volk zijn, dat willen we weten. la la. We leven de tijd van de leer met Zandvoort het Zandvoort.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 Zandvoer Zandvoort met Mario Zandvoort Mijn lieve schat, ik ben het beu om steeds van jou te dromen Omdat een droom altijd een eind moet komen En wat heb ik dan al die mooie droom Steeds ben ik alleen Mijn lieve schat, ik ben het beu om steeds op jou te worden. Met jou in één gedachten, ik heb er genoeg van allemaal Jo de... Droom. Steeds ben ik al.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 En te dromen, omdat een droom Al er een moet komen. En wat heb ik aan al die mooie dromen? Steeds ben ik alleen. Steeds ben ik alleen. Zie je, hebben ze antwoord? Lokale omroep de badplaats Zandvoort. U hoorde Helma en Selma met Ik Ben het Beu.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 om de goede mop, die was vaak gezegd, nou die was niet slecht. En het koor van vrouwen antwoordt: het is net zo je zegt. Was er eens reden van de wereldvrede, hoorde van een kloeke vrouw. Al die diplomaten in Geneve praten, maar de vree op aarde, oi, waar verblijft die nou. Al dat hoge praat geeft zo weinig baat als in ieder land reden en verstand. Moet voor egoïsme wijken, komt er niks van terecht.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 Een beetje levensvreugd, schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je dat goed? Vervul zo nu en dan, geliefd de wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet oversparen gaat het je zakelijk goed blijf dan niet aan vergaren maar wie valuit dat moet leven en laten leven en daar komt het hier op aan kun je aan anderen geven Het doe het van breng eens een zonnetje onder de mensen een blij gezicht te zien doe je toch goed Weet je levens schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. En blijf gezicht te zien, doet je toch goed. Verhul zo nu en dan, verliefde wensen. Het spreekt wat zegt wie goed. Te zien, doet je wat voelt. Er valt zo nu en dan een liefde wensen. En vreemd woord zegt weer goed, goed, goed, goed, goed. Ja, dat was August de Laatst met de nummer 1936. Het brengt eens een zonnetje. En daarvoor horen u Kees Pruis. Maar het is net zo je zegt.